Royal Kukuk met het NOS Journaal. Tienduizend overheid wordt aangepakt... ...en dat een aantal grote misdaden van drugskartels snel voor de rechter komt. De mars begon donderdag op 80 kilometer van Mexico stad. Het initiatief kwam van een bekende Mexicaanse dichter... ...die in maart een zoon verloor door geweld van drugsbendes. In het begin liepen enkele honderden mensen met hem mee in een stille tocht. De massa zwelde aan tot enkele tienduizenden... ...en de mars eindigde op het grootste plein van Mexico stad... Sinds 2006 worden Mexicaanse veiligheidstroepen op grote schaal ingezet tegen drugsbendes. Volgens officiële cijfers zijn sindsdien bijna 35.000 mensen om het leven gekomen, waaronder ook veel burgers. De interimregering in Egypte zegt hard op te treden tegen nieuw religieus geweld in het land. Dat is de uitkomst van een spoedberaad over het geweld tussen moslims en kopten. Premier Sharaf onderbrak daarvoor een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gisteren kwamen in Egypte zeker 12 mensen om het leven toen moslims een koptische kerk aanvielen. Volgens de moslims hielden de kopten een vrouw vast die zich tot de islam wilde bekeren. De politie moest met traangas de menigte uiteendrijven en pakte 190 mensen op. Die moeten nu voor een militaire rechtbank verschijnen. Het Egyptische leger hoopt dat daarvan een afschrikwekkende werking uitgaat. In Bremen zijn 61 leden van twee rivaliserende motorbendes gearresteerd na een vechtpartij. De Mongols vierden in het centrum van de Duitse stad de opening van hun nieuwe clubhuis, ondanks een verbod. De politie greep meteen in, daarna trokken de Mongols naar het clubhuis van de Hells Angels in Bremen. De leden van die motorbende stonden al klaar voor de confrontatie. Het weer, eerst nog een paar buien die naar het noorden wegtrekken. Vannacht is het 10 graden, overdag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Het wordt 19 tot 25 graden.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 Sing and try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 Houd de dames voor u hebben het al verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de stelen lijkt me niet. Als toen ik het machineel nog had het gouden goud maar klein. Dit wat ik heb het was toch een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, ook al had je o, wel de kans.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 De dames voor u hebben het al vast verswaard. Steeds maar lief, dat kan geen kwaad. www.zfmzandvoort.nl Something Me cry. And I've been waiting for her day and night